Wij beginnen Brit Chadasha van deze les, pagina twaalf, het e, vers negen en dertig. Amoze et nafsho, ja bedna, waar me altijd et nafsho de mani u im tsayena. een van de mooiste, krachtigste versen uit Brits gedicht. Maar wat ze et nafsho hij die zijn nefish vind? Ja bedna, ja bedna. Zal het verliezen. We gaan me abedet naar mani, maar iemand die zijn neefjes verliest, prijs geeft. Lemani, voor mij, voor mij, voor Yeshua. Hoe in die zal het vinden. Hier is het groot, hier is het eigenlijk het geheim van. Uh, Yeshua verborgen, schuilga, gehad. Wie zichzelf overgeeft aan mij, dat zeggen, aan de kliketter, in elke toestand, steeds verbonden raken met de kliketter, niet met Yeshua die ergens buiten mijzelf is, horizontaal ergens, uh, in een and, ander lichaam, in een verhaal of zo. So, maar in mij, alleen in mij, alleen binnen mijzelf kan ik Jezus ervaren. Binnen, jezelf kan je prijs geven jouw nevers. Nevers, wat is nevers? Mal goed, ja. Dus als men zegt nevers. En mal goed is precies hetzelfde. Let op. Alleen wanneer men zegt mal goed, bedoelt men de klimmal goed. Ja, en wanneer men spreekt van nevers, bedoelt men het licht dat de Malchut vult, het licht dat de hoort bij Malchut. Ja, vlieg. precies hetzelfde. Dus wanneer Jezus zegt, um, wie zijn Nefesh, uh, nee, had ik gezegd, wie vindt zijn nevers? Ja, begint, begint. wie vindt zijn nevers? Dat betekent. zijn Malchut die vult zichzelf met zijn Malchut dus die zit in zijn eigen malgoed door zijn eigen, dus de, dat is de wens om te ontvangen voor zichzelf wie vindt zijn eigen Dat brekend houdt zich vast klemt aan zijn nefers. En nefers dat is dan in, datgene wat vult de malchut, de klima goed zal, zal het, zal die nefers verliezen in de in normale ik bedoel, klassieke vertalingen spreekt men dan hoe spreekt men dan? van wie zijn leven die Ja, we, die zal die, die, die, behouden worden natuurlijk is het uh, een mooie maar het is een vertolking natuurlijk ja, die zal behouden worden maar ook dat is goed maar dan in de hele getal is het zoals so wat so wij leren wie vindt zijn eigen nevers betekent uh, houdt aan zichzelf, vastklemt aan zichzelf, die zal het, ver, die, zal die die verliezen. En hij die, die verliest, zijn nevers, om mijn, de manier, omwille van mij eigenlijk. Eigenlijk is het ook van omwille van de mens zelf. Maar hij zegt om omwille van mij, dat wil zeggen, omzicht met mij, verbinden die zal het vinden Eindelijk. een beetje het lijkt te het veel tegensprekelijk in de het, in het hele getal want als hij al gevonden heeft dan zal hij die, zal die hem verliezen maar als die, hij uh, die, als hij die zijn nevers prijs geeft dan zal hij omwille van mij die zal het, die zal het uh, vinden waarlijk vinden. Dus. Dat is dat dat is dat eigenlijk alles omvattende vers wat ik wat ik nu zie. Dat uh, je kan het niet uh, eigenlijk um, Israël moet, moet het Israël moet het kunnen moet het kunnen begrijpen, moet het kunnen aanvaarden, wat hier Jeshua zegt, want niemand, niemand, niemand ooit heeft zoiets gezegd en niemand kan dat, kon dat gezegd hebben dan Jeshua. Want alleen hier al zit, zit waarlijk de, de reden in deze, in dit vers. Om zichzelf prijs te geven, om, om zichzelf te verbinden met Jezus, en dan vind jij, dan vind vind jij, jij ook het leven. Ja, we weten dat, ja, wat het is. Dus, opstegen naar de ketter, opstegen naar de ketter betekent jezelf verliezen. Niets verdwijnt in het geestelijke. Je kan jezelf niet verliezen, maar. Jij verliest als het ware jezelf, jij um, ver, zeg je dat, verdunt jouw kilim omwille van het ware leven, niet door in zichzelf gevuld te worden, maar van Yeshua te ontvangen en dat brengen verder. En het slaat wel eigenlijk mooi ook in... De, in wat hij zegt ook letterlijk, want hij zegt, wie zijn nevers, prijs geeft, zal die on, on, uh, vinden. Want als die stijgt naar Yeshua op, welke licht, welke licht ontvangt de mens dan? Als de mens stijgt van zijn eigen malgoed, met zijn eigen malgoed, zijn aviyut verkleind, verdund, en je steeg naar Yeshua, wat heeft hij dan als klie? In plaats van vijf lege kilim, alleen vijf volle kilim van zichzelf. Ja? Hij verkrijgt alleen maar één kli, alleen één klieketter. Oké, een kleintje. Doet er niet toe. Maar, maar wel in verbondenheid met Yeshua, alleen één klieketter hebben, welke licht geeft? Nergens. Yeshua zegt, heeft het ons eigenlijk. En uh, wat Yeshua zegt. Is helemaal kabbalistisch. Duidelijk. Want zilver wat Yeshua zegt ons. Dan kom je tot mij. Dan verkrijg je nefers. Binnen zichzelf. Als je blijft in jouw. Bijzonder belangrijk wat hij zei. Als je blijft alleen in jouw eigen. Maar goed. Dan. Dat is ook de nefers. Dan jouw nefers is eigenlijk. zonder licht. Ja, om al goed, is dan zonder licht vol van, alleen van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Je kan niet, voor, je kan niet behouden worden. Kom je naar mij, heb je alleen, heb je in plaats van vijf lege kilim, kilim die alleen maar de wens om te ontvangen zijn. Heb je dan, kom je dan tot de wens om te geven. En alleen maar naar mij, dan heb je al, al nevers verkregen. We zien wel dat Jezus een geweldige natuurlijke kennis had van de kabbala, wij moeten leren de kabbala Jeshua kon het gewoon had het eigenlijk hier laten zien, dat hij eigenlijk de eerste en de laatste kabbalist is hij ontvangt en hij geeft wat is kabbala? ontvangen en geven. niets anders. religie Toebehorigheid, toebehorigheid aan die, aan die. Hoor je dat in de Kabbalah dat het men zegt. Het is Jood, wie, wie heeft dat gezegd? Zoals ik in de nachtles. Ja, ik, in deze nachtles. En daar had ik gezegd, gesproken. En opeens kwam het een geweldige uh, onthulling. Ook voor mij. Wat... Het Hebreus, ja, in de pre-etschaïm had ik het, uh, als je dat, iedereen heeft het gehoord, ja, wie de nacht dus ik ga het niet herhalen, dat alle, allen hadden, alle, allemaal hadden, de hele mensheid had alleen maar Hebreus als moedertaal, ja, tot de babylonische Dus Waarom? Omdat de innerlijke mens... Voor uh, de innerlijke mens. In elke mens is het Hebraaus zijn moedertaal. Alleen de uiterlijke mens is. Ja, zoals we weten. Die onderging deze Babylonische sprakverwaring. Maar niet de innerlijke mens. De innerlijke mens bleef intact. Eh? Daarom, en de uiterlijke mens wel. Daar waren, kwamen in de Franse taal. Fran taal de Russische taal. allerlei andere talen. Kwamen er dus omdat de uiterlijke mens werd verbrokkeld. Daarmee dus de, ze hadden niet meer dezelfde taal uh, innerlijke en de uiterlijke mens, maar er kwam een soort schisma in de mens. De uh, het vers ge het, het, het, het gen. Oti hoe me kabel, wame kabel, kabel, et asher shlachani Amekabel kabel, et hem, iemand die jullie ontvangt, jullie mijn gezanten. Oti kabel, mei ontvangt hij. Die regel, me kabel, volgende regel. Waarmee kabel, die en wie mij ontvangt. Het laatste station. Wie mij ontvangt. Hoe me kabel als asher shalachani. Hij ontvangt hem die mij gezonden heeft. Ja, dus jullie moeten ontvangen mijn gezanten. Ja? Mijn gezanten zijn die negen onderste van de ketter. Die heb ik gestuurd naar jullie. Alles komt van de ketter. Jesse is de ketter van de ketter. Zijn schlichim, zijn gezanten zijn negen onderste van de ketter. Die heeft je gestuurd naar. Ten opzichte van Jesse zijn dat negen. Waarom zijn ze twaalf? Ten opzichte van Yeshua zijn ze negen. Ten opzichte, altijd is, moet je kijken in een relatie tot wat. Ten opzichte van Yeshua zijn ze negen, zijn negen onderste sferot. Ten opzichte, net ja, de negen onderste spherot van de klikkerder. Maar ten opzichte van de mensheid, van de andere zielen, zijn ze vol, vol vormen, zijn volledige twaalf, twaalf sferot als het ware. Net zoals de wereld dat ze ook bestaat uit. Twaalf partsofieën. En die moet je ontvangen, want om te komen tot mij, kan het, anders, kan het niet anders dan om hen te ontvangen. Het gaat dus niet om uh, te, te menen dat men uh, um, het een of andere uh, gezant of die dus Spreekt over, over het onderwerp uh, geloof of zo, dat je hem thuis moet ontvangen. Ja, ik heb hier... weten dat uh, bij mij komt nog steeds een paar dagen weer uh, iemand van, iemand met Russisch spreekt, Russisch en dan komt hij van die hoge getuigen. Ja, ik heb, uh, en dus via de, weet het, via de phone, zeg ik het, aan de deur. Huh? Intercom. Intercom, sorry. Ik heb tegen deze vrouw gezegd, zeer scherp heb ik gezegd. Ik heb je wel gezegd, dat het al meerdere malen niet meer te komen bij mij. Dan weer, weer, ze proberen weer en weer. Waarom? Het is nu de tijd van. Nu is het een tijd, een periode van duisternis. Ja, in deze tijd, eigenlijk. Duisternis. Dus ze denken, nou, nu is de tijd en nu kunnen we wel iemand een zieletje pakken ik had gezegd, zo streng, weet ik zo ik zeggen, Niet meer aan mijn dood, naar die rang komen. Zo omdat dit allemaal komt van Satan en niet van Hashem. Al praten zij over Hashem. daar Je overge is een puur satanisme, mijn vrienden. Onthoud dat er goed. Wie eraan wil aanhouden, dan is het de verschrikking wat ze hebben dat allemaal wat ze allemaal in de naam van <laughs> in de naam van Yeshua wat ze allemaal uh, al die Amerikanen wat ze allemaal uitgeflikt hebben van met dat getuigenis dat ze enig van andere getuigenis toren hebben weet ik veel toren vol van viezigheid en doors uh, 41 Duidelijk, moet je goed opletten, niet ontvangen dat thuis is om dan als ze komen, dan jouw literatuur brengen Dat moet je niet weten, dat is allemaal, allemaal dingen die, maar goed, dat is duidelijk wat jullie bedoelen. Maar Yeshua bedoelt alleen maar wie jullie ontvangt, ja, dus geestelijk, wie omhoog gaat duidelijk. en ontvangt hen, ontvangen hen op welke manier? Jij komt tot hen en jij ontvangt hen. Eindelijk, waarom dan? Omdat niets komt van boven naar beneden, zonder dat jij zelf actief de krachten uh, inspant om te komen tot het hogere. Eindelijk, hogere komt nooit naar een lagere, want dat is discrepantie naar eigenschappen. Dat is een schande aan een hogere. Een hogere kan niet. Uh, alles is opgebouwd naar, in, in, naar, naar krachten in, in de verhouding, ja, in de overeenkomst, volgens de overeenkomst naar eigenschap. En hogere kan niet komen naar lagere. Hoe kan Jeshua komen van hoger naar lagere? Eén keer was hij wel in de vorm, ja, in de gedaante van de mens. Maar dan niet meer dan vanaf de gerezing hè, van Jeshua om in de hemel was het uh, niet meer deze horizontale, dat horizontale zien horizontale wezen van komen tot Yeshua zoals het eerst was voor de mensen. Maar hij, daarom heeft hij ook gezegd, ik zal komen, ik zal in de hemel zijn en daaruit zal ik jullie een uh, ander sturen, ja of niet, had hij hen gezegd. Want ze, ze waren allemaal ver, ver, verbitterd en uh, bedroefd dat met hem zoiets zal... aan hem zal het zoiets gebeuren... God verhoede dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hun, hun, dat hun uh, leraar... die ontnomen van hen zou worden... wat zal met ons dan gebeuren... He, wat zal met ons dan gebeuren... Zou misschien jullie ook denken... nou stel dat... Michaël er niet is, is dan... wat zal het dan met ons gebeuren... Dan hebben jullie... Dan hebben jullie de heilige geest... Ja, van Yeshua en alles... Zal het gewoon gaan, geweldig gaan... Uh, en uh, perfect en leven zal... En ook de... De, de geest zal ook binnen jou bruisen... En heb je, heb je dan nog iemand anders nodig? Heb je niemand nodig? We hebben niemand nodig. We hebben alleen Yeshua nodig. Ja, Eigenlijk niet Michael, en niet die, en niet iemand anders... Hebben we niet nodig, je moet nooit weinen om een mens van vlees en bloed. Je moet alleen weinen om eh, innerlijk weinen wanneer je het gevoel hebt dat je niet verbonden bent met Jezus, want dat is het leven. Alleen dat is het leven. En kijk nou ook welke versen, welke woorden hij gebruikt in de taal van, ook van het volk Israël, ach, ach, zij zouden, als zij zouden dan kunnen horen, niet alleen luisteren, maar zij willen niet eens openen dat Brit Hadasha. als zij dat zouden ooit... Die, zijn, die, zijn, die hebben goede hoofden, die hebben goede koppen, die hebben enorme intelligentie, die hebben alles ontvangen, alles hadden ze ontvangen, niets verdwijnt in het geestelijke. Ze hadden allemaal de Torah ontvangen. Alle blikken van de Torah, alles leeft in hen. In ieder van Israël. Maar alleen dat klein stapje wat zij moeten doen... en niet denken dat het provo een provocatie is, begrijp je? Ik zou... Het is geen... geen er, is een, er zou geen grotere zegening zou, zou zijn... Geen grote verworvenheid in deze wereld zal ooit zijn hoger dan het moment of wanneer Israël zal Yeshua aanvaarden met hart en ziel. Niets groots, groter wonder zal nooit gebeuren hier op aarde, want als gevolg van dat wonder wat aan hen zou gebeuren wanneer zij zich met Yeshua zullen verbinden, zal niet alleen maar een klein mannetje dat vertellen, zoals ik aan jullie dat vertel. Maar als één, dat hele volk zal dan uh, als één zijn. Kan je je voorstellen welke kracht zal dan komen hier in deze wereld? Al die crises, al die oorlogen, al die tsunamis en zijn peanuts. Allemaal, alles zal worden dan, zal dan worden gedekt door liefde, door gebrek aan liefde, door het gebrek aan genade, chassadim, van Israël. Hebben we hier alle landen in deze wereld, alle zonder uitzondering, alle landen komen door zoals we hebben dat geleerd, kolportanie Jood Israel, Israël, so zoals het in de Talmud said. Alle landen zijn vanwege Israël. En vanwege, het woord vanwege heeft twee betekenissen. Vanwege en omwille van. Duidelijk. Wanneer men Israël slaat, is het omwille van Israël. Duidelijk. Alles is vanaf Israël. Alles. En daarom in, in het Russisch hadden ze een mooie, in de Sovjetperiode hadden ze een mooie grap. Hadden ze zo'n. Uh, in, in het Russisch. En dat klopt helemaal. Hadden ze gezegd. In het Russisch zeiden we ze, het ze, ze, ze zo. Uh, dus allerlei problemen hebben ze. Economie, economie. En dat en alles. Dan zeggen ze. Wie is schuldig? De schuldige. Ja. En dan het antwoord is. Uh, uh, Joden en fietsen dat ik jullie vertel Joden en fietsen, die hebben de, die hebben de, de schuld, die, die dragen de schuld, Joden en fietsen. En dan het antwoord, en dan, dan, dan kwamen de, de vragen van de, van de anderen, en waarom fietsen? Dus niemand vroeg, waarom, en waarom fietsen? Joden, duidelijk dat het Joden zijn, maar de vraag was, maar waarom fietsen? Waarom fietsen? Waarom zeg je dat fiets? Dus niemand vroeg waarom Joden? Duidelijk. Het is erg mooi. Russische, Russische, Russische mop. Maar waarom fietsen? Wie, niemand, niemand, niemand vroeg uh, waarom Joden? Want die, de, waar, waar, je het is erg mooi. Het komt ook van de hemel. omdat niet de fietsen. Maar alleen de Joden het dragen alle schuld. Voor alles wat in de wereld is. Nou kijk nou. Als iemand zou horen wat ik zeg nu. En wat de zonger zegt. Nee wat ik zeg. Wat zou de, wat zou de over mij zeggen, deze is antisemitisch. deze is wel wel, ja, weet ik weet niet veel wat die is. Die, die weet die, die cabaretier Thiewen, die taal, zei dat gewoon, die, die zei van, uh, nou ze zeggen wel eens iets over de Joden, ja. maar die Duitsers, dat waren ook geliefertjes, hoor. <laughs> ja, dat is erg goed, ja. Ja, misschien, het, maar, ja, het er, ja, dat is duizend Ja, heel goed. Je mag tegenwoordig niet 79, 79 Ja, ja. Nee, maar. Dat is allemaal cultureel verschijnsel. Zwarte Piet mag je ook niet zeggen. Want anders. Dat is allemaal, maar dat is allemaal cultureel verschijnsel. Ik begrijp het ook. Want dat is gewoon een klein, klein menselijk gevoel van die of van die ander, van een bepaalde groep. Word daarmee uh, aangetast of zo so, weet ik veel dat kan. Maar wat wij zeggen, wat wij spreken van de kracht. De, de kracht, ja? de kracht van, van Hashem en niet van uh, de mensen in deze wereld. We hebben gezegd wat die mensen in deze wereld. We weten, de mensen in deze wereld, uh, je mag hem niet eens niet eens, uh, niet eens uh, zeggen dat. Uh, wat kan je met de mensen kan je verwachten van de mensen in deze wereld? Kijk, die zondigt permanent, permanent onophoudend, non-stop zondigen. Ah, stomt wel. Soms, nee, soms een mens in deze wereld stopt, stopt te zondigen, eventjes, even, eventjes stopt hij omdat hij vermoeid is om te zondigen. Dan moet je hem nog een beetje, wat gaat men dan doen? Dat gaat men hem troosten. Het gaat hem troosten, dan gaat hij weer krachten, op krachten komen. En dan heb je weer kracht om te zondigen. En dan weer, kreeg hij de klappen van de zweep, wat gaat men dan doen weer? Je gaat weer naar de kerk of ergens anders, naar een sociale werker, ah, weer gaat men hem een beetje troosten, een beetje kalmeren, totdat hij weer krachten heeft om te zondigen. Zo op deze manier. Maar ook, ook dat, hebben we geleerd, in de zorg, komt van boven komt Alleen, alleen de, mens, de mens in onze wereld. Die, die is als redeloze dier. Als redeloos dier. Eh, onderworpen is aan deze verschurende werking van. Aan de ene kant. Eerst worden gestuurd naar de ene kant. Aan de andere kant. En op deze manier. Door ook. Door Door leed. Ja, door het leed door het verdragen van de klappen van de zweet, Ook dat brengt hem dan toch wel vooruitgang. Hij wil niet, hij is moe meer van dit. Hij wordt moe van uh, zondigen, een bepaalde zonde doen bijvoorbeeld. Hij was moe, vermoeid worden. Dan gaat de andere gaat die, natuurlijk, de zonde kan je niet zomaar, zonder... als je niet werkt aan jezelf, kan je de zonde niet. Uh, niet transformeren in het goede. Dus dan gaat je zonde verkrijgen weer een andere gedante. Je gaat op een andere manier dat doen. Maar in ieder geval, het is toch wel een vooruitgang. Hè? Absoluut, vooruitgang. Maar, met dat men, dat, dat Israël nog steeds dat ziet als provocatie. Begrijp wanneer je spreekt over Yeshua. Dat is een provocatie, natuurlijk is het een provocatie, provocatie tegen de Jeetse Rara, tegen de slechte neging. Eindelijk, wat deze man heeft gezegd uit Parijs, hij bedoelt provocatie, maar hij wist niet wat hij zei. Natuurlijk is het een provocatie, want dan sta je tegen de waarheid, met gezicht tegen de waarheid aan. En alleen dat zal brengen de, de reding en... Einen fiertag. Ame kabel navi, lechem navi. Sakhar nevi navi de volgende reichel ikach. Ame kabel cadiq, lechem Zahard, zadikika, geweldig. Yeshua leert ons, bevestigt ons eigenlijk de gouden regel van de Kabbalah. Overeenkomst naar regenschappen. Kijk nou hoe geweldig. Wij zien hoe oh Yeshua dat doet naar nou ons precies wat wij leren in de Kabbala, Want de eerste Kabbalist en de laatste is Yeshua, let op, 41. Hame Kabel, Navi, shem Navi. Hij die een profeet ontvangt in de naam van de profeet, Zachar Hanavilikach zal, zal, zal de beloning van de profeet ontvangen. We hebben had zadig, Veshem zadig, en iemand die, en wie ontvangt een rechtvaardige in de naam van de rechtvaardige, Zeg haar Zal die een um, beloning. Van de tzadjik. Van de rechtvaardige zal ontvangen. Kijk nou. Yeshua geeft ons een gouden regel. Dat als iemand komt. Tot um, in zijn uh, werk. Geestelijk werk aan zichzelf. Aan de kracht van een. Uh, um, um, profeet. Laten we zeggen moshek. Hij leert de Torah, maar dan in de naam van Moshe, de naam zoals aan Moshe de Torah gegeven worden. Dan zal die ook dan de beloning van de Torah ontvangen, op, op het niveau van die of die andere. Er zijn verschillende uh, profeten geweest waren. Ook uh, als we leren bijvoorbeeld uh, op allerlei niveaus. Moshe is uh, van een zeer hoge niveau van zelf. Aan het niveau van daad van de serapien. Maar het betekent niet dat jij, dat wij moeten opstegen... dat iemand die dan um, een beloning wil ontvangen, of ze wel overeenstemming wil hebben met dat je moet opsteken naar uh, daad van de zeerampien. Dat is absoluut onmogelijk. Wie kan het doen? Maar op jouw eigen trap treden, op jouw eigen manier, dat jij komt tot elke telkens wanneer jij komt, let op. Tot je en dat ik toestand dat jij komt tot die sfera dat, betekent dat jij komt tot Moshe, ja of niet? Je komt tot het niveau van Moshe, van profet Moshe. Dat is gewoon it hey? als voorbeeld. Waarmee kabela tzadik, let op en hei, wie im en wie tzadik ontvangt in de naam van de tzadik, wie is tzadik, welke sfera is tzadik, tzadik. Dat is dan, ja, welke sfera? Tzadik is dus negende. Dat is de. Ja, we hebben dat geleerd, maar Tzadik. we hebben dat geleerd. Tzadik, dat is de tzadik, wie is tzadik? Wie is rechtvaardiger? Jij ja, okay. iemand die Jezot. Jeesod is Tzadik. Mm -hmm. Jezot is dus de. Wie is de tzadik? Wie is de rechtvaardige? Rechtvaardige hebben geleerd, dat is de. Wat gezegd wordt? Wie is rechtvaardige? Een rechtvaardige is Tzadik, je sodam. staat geschreven. In het Torah. Tzadik, je zot haalam, de tzadik, rechtvaardige, oftewel tzadik, is het is, is fundament van de wereld. Ja, zo so staat het geschreven. Dus net zoals bij ons is het ook het fundament, is je Ja, omdat maar goed, kennen we niet, maar goed, is uh, alleen van maar goed, maar goed van het tweede zimtsum. Maar dan tzadik, wie ontvangt het tzadik, tzadik, tzadik? Dat wil, dat wil zeggen, wie äh, brengt het licht van Yeshua? Wie, hoe, wat is dit dan, Tzadik? Wat betekent wie ontvangt Tzadik, Wie ontvangt rechtvaardige? Hoe kan je rechtvaardige ontvangen? Vanuit je ja, eigen kiel niet. Je komt tot Yeshua, dus je eerst ja. ja. altijd in elke toestand moeten we eerst doen. Daarna stegen we naar, dus die stegen we naar Yeshua, dan hebben we alleen maar een beetje nevers ontvangen van Yeshua. Maar dat is beter een beetje nevers, Eén kli en een beetje nevers, dan vijf kilim vol van troep. Ja? Dus dan ontvangen we van Yeshua een beetje nevers. En als je dan brengt, brengt dat licht van Yeshua naar de kli, let op, naar de kli dat, dan heb je ontvangen moshe. Als je brengt, nog verder naar de brengt, dan heb jij ontvangen, de wijze, Shimon Bar Yochai, en samen met hem natuurlijk, dat hele complex, hele set van de krachten van wijsheid. Ja, mm -hmm. wijze, net zoals Shimon Bar Yochai. En als je komt, verder brengt, doortrekt dat licht van Yeshua naar de klieg, Jezode, dan ontvang jij ontvang jij, waarom ontvang jij? Jij brengt dat licht naar naartoe, naar jouw naar jou eigen kli, naar eigen plaats, naar jouw eigen klie, je zod. Maar samen met die vier lichten nu, die jij van Yeshua aantrekt, en de vier lichten van Yeshua van de klieketer tot je zod, dat is de kracht van tzadik, de kracht van rechtvaardigen. Op de terugweg eigenlijk. Bij ja, de op het, precies. Op de terugweg van Yeshua, wanneer je trekt door tot jouw eigen Jezot. Dus eigen, echte Jezot, jouw jesot. Dus onder de taboe, Dan heb je vier lichten, en daarmee ben je tzadik. En wat is tzadik? Betekent rechtvaardige En wat hebben we nog geleerd van tzadik? Tzadik betekent van het woord van, van het betekenis van Matstik. Hij die wie is tzadik? Hij die het besturingssysteem van het heelal rechtvaardigt. Ja, want tzadik betekent in het groterland in rechtvaardigen. Rechtvaardiger. Dus dan betekent wanneer je brengt het licht van Yeshua op terugweg naar beneden, naar jouw isot, oh, Op dat moment heb jij Hashem, Hij zijn besturingssysteem, rechtvaardig jij voor alle voor in, ...in jouw toestand... ...voor, voor het maximale... Voor, het hond, ...voor eigenlijk... bijna 100% bijna zeggen we... ...omdat ik nog, maar goed nog... Uh, ...tot ik maakje kon... ...maar in jouw waar, waarneming dan... ...heb je dan voor... voor ...het optimale... ...het optimale... Uh, ...hoe zeg je dat... Uh, ...de optimale rechtvaardiging ontvangen... ...pas let op hier... ...wanneer je brengt het van boven van je zoen... Langs al de, die door de, al de vier lichten breng dat naar de klie, jouw eigen klie, Jesot. Dat betekent dat jij ontvangt de tzaddik. Jij ontvangt de rechtvaardige. Rechtvaardige is dan wie? Dat is dan de ziel die jij ontvangt, die bestaande uit die vier lichten. Vanaf de klieketer, tot die is zo, dus vier lichten, uh, de ziel ontvang je dan, van vier lichten, want dan maak je jezelf leeg, geschikt, en zuiver jezelf, en maak je jezelf geschikt, dat op dat moment niets verdwijnt in het geestelijke. Dus dat de ziel van de tzaddik die vier lichten, ga je ontvang je binnen jezelf. Duidelijk hoe dat zit? Kijk, moet je zo zien, niets verdwijnt in het geestelijke. Dat betekent dat uh, alle zielen die van de rechtvaardigen, van de tzadikin, rechtvaardigen die hier op aarde geweest waren, ooit niets verdwijnt, zij zijn vertrokken omhoog naar de hemel, net zoals Yeshua. Goed kijken, Yeshua, zijn ziel vertrokken was naar de hemel, ja? dat het lichaam was er niet meer. Maar Yeshua is voor altijd gebleven, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus de kracht van Yeshua is al hier op aarde geweest. En als het één keer geweest was, regen kan nooit terug. Teruggaan naar de hemel, regenen van beneden naar boven, kan niet. En dus de kracht van Yeshua is er altijd hier op aarde. Yeshua zal komen bij de tweede, als wij zeggen dat Yeshua zal komen bij de tweede verschijning. Wat betekent dat? Betekent dat Yeshua is hier. Nooit weg geweest. Nee, nooit weg geweest. Het enige is dat wanneer de mens, de mensheid, wanneer alle mensen hier op aarde, de bepaalde generatie zullen klaar zijn met hun die lief, tot en met de Jesuit, om het licht te ontvangen... Dan zullen zij automatisch Yeshua in zichzelf ontvangen. Dus automatisch zullen zij zien dat de machine komt. In, in, in hun gevoel zal het zijn dat de machine is gekomen, maar de machine is nooit weg geweest. Eigenlijk, de, de volmaaktheid is altijd geweest. De, Malaha Aretz Kinyanege staat het geschreven. De hele aarde is vol van jouw verkrijgingen, van jouw daden van Hashem. Niets is uh, in de ogen van Hashem is alles volmaakt. Dus ook Yeshua die kwam in alle volmaaktheid hier naartoe. Waarom kwam die in zo'n zo gedante, van zo'n schamele gedante? Omdat Hashem stuurde hem in de schamele gedachte, gedante omdat de mensheid verkeerde nog in de mensheid was nog één boze, één en al boze bedoelingen Allemaal alleen maar uh, kwaad, vol, alleen maar kwaad en niets anders. Daarom ook Yeshua kwam daar om een beetje nevers van de hele nevers, van het algemene niveau van de nevers te brengen in deze wereld. Wat betekent dat? Om eerst eerste aanzet te geven aan de mensheid, om de reden, zijn eigen reden tegemoet te gaan, want anders zouden de mensheid verblijven in het kwaad doen, onop, on, on, onop, onophoudelijk, alleen maar kwaad doen en niets anders. Ja, dus Yeshua komt hier in de tweede, wat betekent dan de tweede komst van Yeshua? Er is geen tweede komst van Yeshua. De tweede komst van Yeshua is wel in de, in de zal zijn of is in de voorstelling, ja, in de voorstelling van de mens, omdat de mens verwacht deze tweede komst van Yeshua wanneer en die komst van Yeshua zal uh, als komst van Yeshua ervaren worden, pas wanneer de hele mensheid zijn eigen kilim... tot de jesot... zal... zal corrigeren door welke... door klappen van de schweep... door, door, door euh, leren van Torah... door werken aan zichzelf... door allerlei dingen... maar dat men zal komen... tot de jesot... en dan zal men zien... dat Yeshua is gekomen... maar eigenlijk Yeshua had nooit weggelopen... uiteindelijk... maar... Stel nu, oké, okay, als het zo is, dan, dan kom je henk, kom natuurlijk met, ze, met je logica, dan ga je gaat zeggen, goede logica, dan je gaat zeggen, de logica, en dan zeg je, oké, oké, okay. okay, als de hele mensheid ooit zal tot deze bewustwording komen, tot deze ervaring zal komen, maar ik, ik ben niet zo, als zij, ik werk aan mijzelf, ja of niet, ik werk aan mijzelf en ik wil het hier, ik wil, wij willen machineen genoeg. Zoals <laughs> so so de Hasidim dat zeggen. En bla bla. Maar, ze, maar alleen maar bla bla. Maar jij zegt nee. Ik wil afmaken. Ik wil mijn karwei afmaken. In mijn, in mijn tijd. In, mijn, in deze incarnatie. Of het jou lukt of niet. Maar misschien iemand anders is wel. Die heeft dat zo bereikt. Ja wat we zeggen. Aarslag. Uh, ja. Jude Aarslag. Nou dan heeft hij al tot zijn die zot heeft hij zichzelf gecorrigeerd, dan moet hij al de tweede komst van Yeshua al ervaren. ervaren. Maar dat kan niet. Waarom niet? Hij kan wel Yeshua ervaren in zijn, als het ware, in de, in de glorie van Yeshua, maar toch niet, niet zoals men zal Yeshua ervaren na de tweede de tweede komst van Yeshua. Wanneer de hele mensheid zal Yeshua uh, zien uh, als bij zijn tweede komst. Dat wil zeggen wanneer de hele mensheid zal doordrongen worden door ervaren dat Yeshua is gekomen. En dat is pas in de like Gmartikon. Waarom is het zo? Waarom Hashem doet het zo op deze manier? Als ik mijn werk weer klaar heb, ja of niet? elke persoon, we hebben toch gezegd dat Hashem heeft tijd aan relatie met de mens Eén tegen één, ja of niet Hashem, nou heb ik mijn werk afgemaakt, individu als individu, dan laat mij dan Yeshua ervaren dat, dat ik dat ik dan de tweede komst van Yeshua heb en dan ben ik klaar, dan ben ik volmaakt, zo so, nee, zo so werkt het niet, want Hashem let op, Hashem aan de ene kant heeft die de relatie, persoonlijke relatie met elke mens individueel. Ja of nee? Dat weten we. Mm -hmm. Je kan je niet op andere manier corrigeren dan alleen maar via jouw individueel werk. Aan de andere kant, Hashem heeft vele, vele lichjes over de hele aarde. Hè? Hij heeft van die, van die uh, 600.000 grondzielen... Die vormen, die vormen dan het geheel van het de parzu van Adam, dat wil Hashem. Niet alleen mijn ziel, want mijn ziel is alleen heeft alleen maar uh, alles in zichzelf. maar like, maar heeft toch alles vanuit, dus vanuit een bepaalde smaak, bepaalde sfeer, yeah? bepaalde kleur. Alle, alle kilimeters, alle zielen, elke, elke mens heeft in zichzelf al die 600.000 uh, basiszielen in zichzelf. Maar via zijn eigen, uh, die hebben allemaal uh, ontstaan onder paraplu, zelfs ja, dat wel hebben de smaak van zijn, van je eigen ziel, van je eigen geaardheid, geestelijke geaardheid. Zo ja, so, Hashem ziet het niet alleen verband, zijn verband hij legt verbanden niet alleen met één mens maar zijn volheid is voor, om de hele schepping alle zielen die in de hele schepping zijn om zij gecorrigeerd te krijgen dat wil de schepper uiteindelijk daarom hebben wij uh, Gmartikun, individueel Gmartikun dat is wanneer dus één persoon uh, zichzelf volledig tot, tot en met je zijn, je de niet helemaal je soort, alleen de helft van die de... soort, sought... zoals so, we weten. Ja? Dan verkrijgt hij natuurlijk uh, sereniteit, alles, dat is zijn eigen Gmar die kon. Maar het is niet het einde. Het einde is pas wanneer de hele mensheid uh, komt tot, tot deze toekomst van de Gmar Tjikoen. Dat dus betekent niet dat elke mens. Uiteindelijk uh, zal het zo zijn dat. Uh, een generatie zal dit, de laatste generatie de echte allerlaatste generatie zal, zal zo zal zijn dat uh, de grote massa die ook aan zichzelf nauwelijks hebben gewerkt zij zullen door het grote licht dat door al die 6000 jaar aangetrokken werd, zullen ze zo verlicht zijn dat zij zullen automatisch alle komen tot de Gmartikun gecorrigeerd zullen zijn, niet door hun eigen verdiensten zelfs, maar door de, dat licht dat de gedurende die zesduizend jaar al hier op aarde geweest was, en dat zal hen bestralen, waardoor zij ook een, in een razendsnelle tempo eh, zadieken zullen zijn. Ja? Zullen het licht van de Gmartikun zullen ontvangen tot de en met de Yesod en dan tot de Malchum. En de tweede komst van Yeshua, dat, dat hebben we eigenlijk zelf, dan moeten we het zelf doen. We moeten het zelf doen, Daarom. maar nog een keer, de tweede komst van Yeshua is pas wanneer de hele de mens... Oogmeen, zei, ja. Maar aan de andere kant, we hebben ook geleerd, de nee, nee, wanneer de hele mens, de hele mensheid zal uh, tot Gmartikun komen. Hè. Maar Yeshua had ook gezegd, herinner je nog, ergens had hij gezegd, dat... Uh, dat, dat uh, nog in zijn dat zijn leerlingen zullen dan niet de dood zullen nog niet zien alvorens zij Jeshua zullen zien in de hemel ja, de zoon van God zullen ze zien in de hemel um, ja, dat, zoiets had hij dus gezegd uh, dat zij zullen dat tijdens hun leven nog en zullen zien in de hemel. Maar hij heeft het wel, toe, hij heeft het wel toegevoegd in de hemel. De in de hemel. En niet in de, de heeft het. Dat. Ja, zij zullen wel in de hemel dat zien. Dat betekent uh, in uh, boven de gezet. Ze zijn. Ja, dat zal je dan zien. Want omdat... Um, hem te zien volledig, dus opgaan in, in licht en, en zaligheid, volledige zaligheid, komt pas in de Mar Dat is wat de, de tweede komst van de Mosheeva. Maar als je zelf, elke persoon individueel, als je um, als, als een bepaalde persoon heeft zichzelf gecorrigeerd in, de, in zijn incarnatie. Dan ontvang je Yeshua, ga je ga Yeshua ervaren tot de Yeshua, maar niet tot de Malchut. Nu begrijp je dat? Ja. Dus Yeshua, de, kom, de tweede komst van Yeshua is in de klie ja, Malchut. precies. En nu komen we wel uit, ja? ja. ja. Maar eh, in, wanneer. 2 ja, is dan eigenlijk. Precies. Maar wanneer jij, wanneer jij klaar bent. Gmartikon jouw persoonlijke Gmartikon bereikt. Dan zie je Jezus in de kli Ervaar je Jezus in de kli Je zoot. Het is nog niet helemaal no. goed. Je ziet Jezus. Ervaart Jezus natuurlijk dicht. Dicht. Dicht. No. dicht. Uh, uh, maar het is een enorme uh, trilling. Want je wil. Oké. Okay, maar dat maar is, is al voldoende. Dat yeah. is absoluut voldoende voor ons om Jezus te ervaren, te brengen Jezus, het licht van Jezus, tot de kliën in Als wij brengen het licht van Jezus met al die lichten die tussen zitten, de vier lichten tot naar de, de kliën in sod. dan hebben wij, ontvangen wij tzadik, dan ontvangen wij de tzadik, de rechtvaardige. Ik kan me voorstellen dat wij kunnen zeggen, maar tot de Jezusot... Niet meer. Volbrengen, ja. Maar dat je dan constant de zonde vol loeren. Dus dat is echt angstig. Oké, okay, nee, dat maar Als dan het dan allemaal goed heeft, dan is het helemaal... Precies. Dan, dan is die angst weg eigenlijk. Omdat, omdat daar... Verwerkt. Kijk, wanneer het licht komt tot de malgoed, en met de malgoed in de Gmartico, dan zijn er geen klipot meer. Dat bedoel ik dan niet geen... Dan is het geen angst meer. Ja. De angst bij ons is alleen maar vanwege de klipot. Omdat ja. zij zijn nog, de, het kwaad leeft nog. We trekken dan optimaal bedoel ik, als je tot je soort bent. Sí, maar als het tot de, alleen tot je soort komt, dan eigenlijk ben je ook klaar. Het enige is dat natuurlijk moet je er zit bij jou dan een systeem al ingebakken bij jou, dat jij niet meer kan zondigen. Dat wel, je kan niet meer zondigen, maar aan de andere kant natuurlijk, ja, de moet je wel, de voel je wel ja. dat kwaad. Ja, precies, die, ja. die is enorm krachtig ja, bij wel, jou, maar ja. alleen jij, jij wakt erover, jij bent de baas, jij overwint deze, dat kwaad dat in jou is. En dat, jij ja, al... trappen er niet meer in wat we het net over hadden. Dan ja, ja, ja, precies, jij trapt ja. er niet meer in, precies. Ja. Maar, maar jij blijft waken, want Yeshua had aan allen gezegd, met inbegrip van alle tzaddikim, met inbegrip van, van uh, Moshe en uh, allemaal, aan iedereen heeft hij gezegd. Anders zou hij zeggen, waakt maar Moshe hoeft niet te waken. Of maar hij zou zeggen, nou vertel aan het volk dat het volk moet waken. Israël moet waken, de waken voor de zonde. Maar jullie twaalf apostelen, die, die, de, die de, de, de, de negen onderste van de ketter zijn, jullie hoeven niet te waken. Nee, zij moeten ook waken. Okay. Ook de, zijn apostelen had hij ook gezegd, ja of niet? They had, wat had hij zo tegen ze gezegd? Waakt! Jullie moeten ook waken, betekent dat. Elke andere ziel, alle zielen hier op aarde, kunnen zich geweldig volledig corrigeren op de manier dat zij kunnen komen tot hun eigen jesod. En dat is voldoende voor de 6.000 jaar van de correctie. En dat dan blijven ook waken. Waken betekent dat de is nog niet, nog niet de wereld uit en pas, pas wanneer de zoon, ja, de zoon van Hashem, de zoon van God komt, zal in de tweede, kom, tweede komst, zal dus uh, komen. Herinner je nog, zoals de Hayat zo'n uh, Mashaal, zo'n uh, vertelde, herinner je nog, dat je weet nooit wanneer de, de, de Heer des Huizes terugkeert. Dus blijf waken, ja, ook voor, voor die... Zeven maagden, etc. Ja. Dus dat is wat hij zegt: ons waken. En wie tot het einde volhoudt, die gered zal worden. Herinner je nog? Dus die zal wel gered worden, want de redding eigenlijk zit hem in het vullen, vullen van de malgoed. Dat is wat ook wat wij hebben parallel geleerd in de zoger van deze les. Herinner je nog? Ja. Dat, dan zal. Elk vlees, elk, precies, dan elk vlees zal dan de schepper leren kennen. Vlees, dat is de malgoed. Wanneer de, het licht zal komen, niet alleen naar de jesot, maar ook van de jesot, jesot, doorheen, door de, jesot, door de jesot heen. Dat is dan, daarom wordt het gezegd, elk vlees zal uh, zien zien de schepper, dus het licht van de schepper zal, gogma, zien, betekent gogma, zal doordringen tot en met die maalgoed. Uh, en nog hebben we een uh, duidelijk wat je ons zegt, ja, over de overeenkomst en regenschappen. Alles is naar overeenkomst en regenschappen. De wereld is opgebouwd innerlijk in overeenkomst naar regen. Eigenlijk is het licht Bina. We zeggen het licht Chogma, maar eigenlijk is het, het licht Bina, hm? het het toch? Van Yeshua. Kijk, uh, we, moet je zo zien. Het ligt Yeshua in de klikker, wanneer wij dus het onze eerste uh, fase van onze correctie doen, ja? Dus dit heet e ja, nee, nog e dat heet uh, Ibor. Ja, we nog Ibor, dat wanneer wij komen als embryo in de buik van, van de hogere, dan komen we in de buik van de Yeshua, als het ware de kracht van Yeshua, komen we, dat is in, altijd, komen we, stegen we weer op, waar naartoe, naar welke sfera? Altijd doen we opsteking, naar welke sfera? Oké, maar naar welke sfera van de tien sfeeroten? Met wie, als wij, als maar goed, met wie hebben we altijd een, een relatie? Wie ons helpt altijd? Bina, dus altijd steigen, wij zeggen dat, wij stegen op naar de ketter, maar altijd, bij elke opsteking gaan ja, wij naar de bina. De bina de wij stegen keter. op bijvoorbeeld, eh, van mal goed, we op eerst bijvoorbeeld bij het, bij, bij het verdunnen van onze kelim, stegen we altijd op naar de bina, bina van de jesot, natuurlijk via de hele route, maar dan naar de bina van de jesot, want alleen die bina is onze moeder, duidelijk, bina is de wens om te om te geven overal. Dus niet de wens. De bina is de eigenschap van geven. Uh, niet als ketter. Keter, wat is het verschil tussen ketter en, en de, en de bina? Ketter is geven. En ketter heeft wat te geven. Deel ik? En bina is... De, de eigenschap van geven. Maar zij heeft niets te geven. Zij moet om te geven aan de lagere. Moet zij vragen de hogere. Gogma om. de gogma van de gogma. Gogma te ontvangen om dat te geven. Dat is het verschil tussen ketter en. en, en bina. Eigenlijk. Ketter hoeft niemand te vragen. In Yeshua zit altijd zijn vader. Binnen. En we hebben dat ook geleerd, ook Yeshua, ook in zijn eerste verschijning hier op aarde, omdat hij ook in het lichaam moest komen. Ook Yeshua steeds ging ja, de berg op om te bidden tot Hashem, ja of niet, tot zijn vader, om weer te ontvangen van hem, omdat dan was hij als, als in dat lichaam, was hij, hij als allemaal goed. Dus hij moest ook weer. Eh, van zijn vader zeer ramp in ontvangen, maar dan ook weer altijd is het Bina bij wie men uh, opvraagt, bij wie men, bij, bij wie men hulp vraagt. Nee? Altijd via de Bina. Het Bina al levert ons, dan de Bina draait zich om, afhankelijk van de kracht van ons verzoek, draait zich in een bepaalde toestand van die vier toestanden, ja, dat zij kan komen met de Hochma. En dan ontvangt zij uh, de voeding voor ons, de kracht, en geeft ons wat wij nodig hebben, hebben op de manier dat het niet naar de klipot uh, komt. Dat het alleen voor ons, voor, ons op, voor onze uh, op, ons opbouw uh, nodig is. En dat is dan Yeshua. je zegt, Yeshua is, is binnen. Yeshua, wanneer natuurlijk uh, wij zeggen dat Yeshua is geset, ja of niet? Genade. Ja of niet? Ja. Klopt, omdat um, het de ketter is. Maar, um, let op. Wanneer wij bij Yeshua komen in de glie dan is het alleen maar genade. Ja of niet? Alleen maar, daar ontvangen we alleen maar het licht nevers van hem. Ja of niet? Wanneer wij afdalen op de terugkeer van Yeshua naar onze eigen Kilim. Want bij Yeshua hebben we alleen, als het ware, geven we ons prijs. En verbinden we ons met Yeshua. Zoals we hebben dat geleerd in dat eerste vers. In de vers uh, van, van, de eerste les, van de eerste vers wat we hebben gehad. In vers 39. Waarin je nog? Hij die zijn nevers prijs geeft. En, om, en omwille van mij. betekent. Die zich verbindt met mij, met die kriketten. Die ontvangt nevers, zijn nevers ontvangt niet. Dat betekent de mens ontvangt dan nevers van mij. dat is zijn nevers van de mens. Oké? Okay? Dan ga je naar beneden, ja of niet? Je moet gaan naar je eigen kieling. Wat heeft hij zo altijd gezegd tegen uh, iemand die hij had uh, genezen? Ga naar je eigen dorp, ja. En ga of ga naar de tempel, ga dan je wassen. of dat, dat, dat, dat. Ga, ga heen, ja, ga je naar, naar je eigen kilim. Altijd naar je eigen kilim moet je terugkeren. En niet hangen hier alleen aan mij. Heb je de kracht, moet je naar je eigen kilim gaan. Maar naar Shem, ik, ik kwam alleen hier om, om redding te brengen. Maar jij moet wel binnen jouw eigen kilim moet je de redding vinden verder. Dus je gaat beneden naar je eigen kilim. Hoe? Je hebt nevers in de kliketter, ja of niet? Je gaat verder, naar beneden. Via de middelste lijn verkrijg je de kli daad. Dan verkrijg je welk licht? Wanneer je komt naar de klidaat, daad, dan het licht nevers daalt naar de klidaat, daad, ja of niet? En in de klie komt roog binnen. Oké, okay, dan hebben we ook, het is ook genade, ook gesediem. ja of niet? Maar het is al een, een andere vorm van chassadin, een hogere vorm van chassadin dan alleen nefesh, Ja of niet? Een vorm. Dan als je nog verder werkt aan jezelf en dan heb je ook, maak je ook beschikbaar de derde kli. Laten we zeggen via de middelste leen. De kli, die het maak je beschikbaar. Natuurlijk via de zijkantjes, natuurlijk via de kogma, bina, rechts en links, maar dan met de bedoeling dat de middelste lijn via de middelste lijn ontvangen weet, ligt naar beneden dus jij krijgt dan uh, corrigeer dan ook uh, de klietje verder. wat gaat het gebeuren dan dan het licht van het licht nevers van de kliet daalt daalt af naar de klietje verder. ja of niet en, de en het licht roa gedaald van de klie ketter naar de klie van via de middelste lijn naar de klie daar, ja of niet? En in de klie ketter komt het licht nishama, ja of niet? Dan hebben we nishama. Nishama is ook in vorm van dat is het licht van de bina, is nishama. Ja? Maar, als, en dat is allemaal het licht van Jezus. Mm -hmm. Zie je dat? En als we nog verder door, doorwerken aan onszelf. En hebben, krijgen, maken we dan beschikbaar ook, kregen we dan beschikbaar ook de vierde klie. De klie van Jezus. Wat gebeurt er dan? Dan het licht nevers daalt van de klie. Je Die het af. Naar de klie is Ja of niet? Dan het ligt. Euh, ruach, Ja of niet? Die daalt van de klie. daad Naar de klietje verder Dan het licht Neshama daalt af. Van de klie. Keter naar de klie. daad Ja of niet? Uh -huh. En in de klie keter komt. Het licht Gogma. Oké okay, het is een. Het is een, niet een algemene gochma, zoals het alleen in de Martikon zal komen. Maar alleen jouw bijzondere gochma, want kan je dat wel ontvangen. Dat daalt dan naar jou in, dus dan heb je ook het licht van Yeshua, die gochma is. Duidelijk. Begrijp je dat? Ja. Oh, goed dat jij dat begrijpt. Jij begrijpt het ook, iedereen begrijpt het wel. Dat is wat Yeshua ook zei. Goed opletten wat ik probeer nu te zeggen. Dat is wat dat is wat Yeshua ook zei, herinneren, dat hij zei tegen zijn um, wat hij zei tegen zijn uh, apostelen dus zijn leerlingen, ja, die zijn twaalf. Hij zei: "Kijk okay, nou zei, zij vroegen hem waarom? Nee, zij vroegen Yeshua herinneren zij vroegen Yeshua waarom spreekt u tot de massa met in parables in in vergelijkingen. En met ons spreekt u de de duidelijke taal. Hij had gezegd, had zij begrijpen anders niet. Waarom niet? Zij begrijpen alleen chassadim. Ik moet met hen praten als uh, genade alleen. Allein, alleen bij uh, dat zij de, de de schijning, het schijnen van mijn licht geest ontvangen, want gogma van mij kunnen ze niet ontvangen, mijn wijsheid kunnen ze niet ontvangen, de wijsheid van Yeshua is direct, is helder, duidelijk, ondubbelzinnig, duidelijk, niet links naar rechts, maar ondubbelzinnig en het snijdt als een zwaard, de mens... Tot aan zijn je zo, Dat is de waarheid. Als ja, iemand praat over de waarheid in onze wereld, is het comedy. De waarheid is iets wat doordringt door jou wat Yeshua zegt. Tot aan jouw Jesu... Dat is al zwaard... Zo krachtig is het. Ja? betekent, het licht dat komt in jouw kilim, normaal kilim zijn de wens om zum, te ontvangen voor zichzelf. En jij laat het licht uh, doorheen hakken door jouw kelim in komen tot jouw Iesod. Daarom is het net als zwaar. Dus Yeshua, wat Yeshua antwoordt aan hen, zwaar. zij, het volk, zij ontvangen alleen maar het schijnen van mijn licht, alleen maar het schijnen van, van licht, van licht, van de vormen van uh, genade. Dat kunnen ze wel ontvangen door mijn, door, en daarom Jesu had dat vorm, let op, deze vorm van... van die... de vorm van het spreken... tot het volk... heet gelekenissen, ja? En waarom heet het gelekenissen? Omdat op deze vorm... leek het, het, leek het wel... op het licht van Yeshua... van de lichthochma. Maar het is wel... alleen daarop, omdat het alleen maar... alleen maar het begesen... alleen maar genade. Anders kunnen ze het niet begrijpen, dus... Ze kunnen alleen maar ontvangen... van de klie... van als het ware schijnen... van de klie ketter... en de klie hoogma. En verder kunnen ze niet verder... doordouwen... Ja, in hun werk naar graven in zichzelf... door het licht naar binnen laten komen... tot klietje Ferret en laat staan de jesot. En jullie, zei die... jullie, zijn die... Uh, mijn leerlingen, dus jullie... en jullie is het wel gegeven, jullie hebben de ogen daarvoor, om ook van mijn kogma ontvangen, betekent dat jullie, twa jullie twaalf, jullie hebben ook mijn licht bij, van, bij jullie is doorgewerkt tot de klie Jesu. Ja, Oké, okay, maar goed, in ieder geval in ieder geval, in ieder geval dat tijdens het leven van Jeshua hier op aarde dat zij hadden al kunnen putten ...naar het licht... ...naar hun Jezus... ...ze waren nog niet... Ze, ...let op... ...ook de, ook de, ook de, de apostelen... Ja, ...ook zijn twaalf leerlingen... ...tijdens het leven van Yeshua... ...hadden ze ook het... Die, ...hadden ze ook het licht van Yeshua... ...nog niet ontvangen tot hun Jezus... ...maar het schijnen daarvan wel... Ja, ...want dan ze begrepen nog niet... ...hoe komt het... Dat hij, ...dat hij zal in de hemel komen herreizen etc. Na drie dagen zal hij dan opstaan. Ze konden het ook niet begrijpen waarom en hoe. Maar pas na zijn dood, hij had gezegd geweldig wat we nu leren, na zijn, na zijn opsteking, nou, tot, tot zoals hij gezegd had, hij zal gekruisigd worden en dan hij zal optrekken naar de hemel. Ja, na drie dagen zal hij aan hen verschijnen. En ik zal sturen naar jullie de Heilige Geest. Dat is wat hij bedoeld had, dat hij dan van hen, van daar vandaan, zullen zij dan ontvangen. Niet meer om door hem te zien met hun ogen, maar zij zullen dan het licht ontvangen van hem door hun vier kilim tot de Jesoden heen. En dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest, mijn vrienden, kan men alleen ontvangen door. De Jezot. De Door uit te werken tot de Jezot. Zelfs dat jij het gedeeltelijk hebt eigenlijk. Zelfs dat jij in, in een bepaalde toestand als moment opname. Dat jij het brengt tot de jesot. Dan heb je al de straling op jezelf van gochma. Of van de Ruacha-kodes van de Heilige Geest. Kodes betekent dat komt van Gaia, van de in de Bina. Kodes, en dan is het Ruach, ontvang je Ruach van de, van de, van de, heilige geest, betekent Ruach, van de Abba en Ima, want wij kunnen niet uh, uh, Chokma ontvangen, dus wij ontvangen als het ware, uh, uh, zes, zes van zes tienden van de Chokma en niet de Chokma Gar, van de drie eerste van de Chokma. Dat zou Jezus zelf moeten zijn. Dat is, we inderdaad, Jezus, Jezus. Uh, zelf zijn en dat is pas na en nade